1, 2, 3 is een dos, tres. Een potilla ja, dat is een fles. Een kellner is een camarero. En een hoed, die noemen ze sombrero. En de Middellandse Zee he, heet de Mediterranee. Viva España! Hooray! Er kwam een man in Benidorm Hij vond de zon en de strand enorm Maar één ding daar vond hij niets aan Het Spaans dat kon hij niet verstaan Want 1, 2, 3 is tres Een botilla, dat is een fles Een kelder is een camarero En een hoed, die noemen ze sombrero En de Middellandse zee heet de, de Mediterranee Viva España! Alleen! Hij was aan het zwemmen in de zee, en daar kreeg hij een goed idee. Diezelfde dag om kwart voor zes, ging hij naar de Spaanse les. Want 1, 2, 3 is poendo stress. Een modilja, dat is een fles. Een kelder is een camarero. En de hoed, die noemen ze sombrero. En de Middellandse zee heet de Mediterranee. Viva España! Alleen! Dus luister nu naar deze raad Als je eens naar Spanje gaat Leer dan eerst de Spaanse taal Want dan versta je het allemaal Want 1, 2, 3 is toendostres Een botilja, dat is een fles Een kelder is een camarero En de hoed, die noemen ze sobrero. En de Middellandse zei heet de Mediterranee Viva, Spanje, alzij 1, 2, 3 is toendostres een pot ja, dat is een fles. De kelder is de Camarero En het hoed, die noem je je En de Middellandse Zee heet de Mediterraneen. Nee,